Rotterdam gaat samen met politie, het OM, het jongerenwerk en de jeugdbescherming proberen om criminele jongeren actief te benaderen. Dat gebeurt naar Amerikaans voorbeeld. De wetenschapper achter de aanpak is deze week in Rotterdam om zijn methode uit te leggen. In andere Europese steden waar die werd toegepast daalde het aantal geweldsincidenten door jongeren. In Oekraïne is de minister van Binnenlandse Zaken begraven. Hij kwam woensdag om het leven bij een helikoptercrash in een stad ten oosten van de hoofdstad Kiev. Door nog onbekende oorzaak stortte de helikopter neer bij een kleuterschool. Ook 14 andere mensen kwamen om het leven onder wie de onderminister, een staatssecretaris en kinderen. Bij de uitvaart van de 42-jarige minister waren ook president Zelensky en zijn vrouw. En de laatste training van Feyenoord en Ajax voor de klassieker morgen is bezocht door duizenden fans. De spelers van Feyenoord werden in Rotterdam onthaald met zang, vuurwerk en fakkels. En ook bij de training van Ajax in Amsterdam was onder meer vuurwerk. In de Rotterdamse Kuip hangen morgen netten achter de doelen om te voorkomen dat supporters vuurwerk of andere voorwerpen op het veld gooien. Rondom het stadion zijn veel veiligheidsmaatregelen om de wedstrijd zonder problemen te laten verlopen.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 tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu entertainment for you. Zo, daar zijn we weer. Jefy, hey ik hoor mij een mooi singel. Ja, mooi, hè? Ja. <laughs> hey, maar uh, ja, uh, we, we gaan uh, afscheid nemen. Ja. We gaan uh, verder met uh, de andere mensen te bellen en dergelijke. En ik wil jou bedanken in ieder geval uh, voor jouw komst hier naartoe. Zeker, dankjewel. En uh, hopelijk uh, ja, gauw uh, weer tot ziens. En uh, ja, heel snel weer een mooie nieuwe single. Ja, die gaat in het voorjaar weer komen. Ik zeg nog niet welke, uh, welke maand. Nee, want dan nou, uh, uh, moet ik de beloftes gaan waarmaken die ik nog niet kan waarmaken. Maar we houden in ieder geval in de raden. En uh, ja, we weten dat het in ieder geval een... een, een, een eigenlijk een potpourri wordt... Hè? Ja. van verschillende artiesten... Ja. Uh, waar, we, waar we geen naam van noemen. Nee, nee, nee. nee. <laughs> <laughs> hey, en, uh, ja, ik hoop in ieder geval... dat het uh, hier goed gaat. Dat gaat zeker goed komen. En voor de meeste luisteraars... die vandaag uh, heerlijk hebben geluisterd... naar uh, Zandvoort FM... Uh, jullie kunnen mij natuurlijk volgen op... Uh, ja, Facebook en op... Uh, uh, TikTok, Instagram... en uh, ja, dan uh, kan je alle nieuwtjes... een beetje van mij bijhouden. Ik ben... Uh, vrij up-to-date op Instagram en op Facebook. Dus uh, er komen nog genoeg leuke dingen dit jaar aan. En uh, volg me lekker gewoon op uh, Spotify en uh, op de rest van de media platforms. En dan uh, zien we elkaar uh, en horen we elkaar weer bij de volgende single. Oké, okay, even duimpje omhoog natuurlijk bij de YouTube-clip. Ook nog? Ja, ja zeker. Ja, ja. Ik wilde nog wat zeggen, maar... Je bent helemaal <laughs> ik kwijt. Ik ben het even kwijt. <laughs> geen nee, geen die. Dag hebben we al. Ja, we kennen alles even alles vandaag. Je zit dat een keer in de auto dan denk ja, je, je, oh ja, dat had ik nog willen vragen. <laughs> nee, nee, maar goed. Ja, uh, uh, yeah. ik zou zeggen, uh, een fijne reis uh, richting uh, Arnhem. Ja, ik ga lekker genieten vanavond. Ik ga de mensen weer blij maken vanavond met mijn gouden stem. Daar, uh, ja, daar doe je het voor, toch? Ik heb er helemaal zin in. Ik zit al helemaal in mijn gedachten om lekker te gaan zingen zo. <laughs> Dat is goed, man. Hey, ik zou zeggen tot gauw. Ja, goed. Hey. Fijne dag verder. Hetzelfde. Hoi, hoi. Beste vrienden, hier ben ik weer. Mee, zoals moeder zei, keer op keer. Zo heb ik ooit te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 da heb ik niet, nooit Dan, ja, Wigo en ons moeder, ze zei het. Ja, en entertainer voor jou, tweede uur. Welkom als je net afstemt en zitten eten. Eet smakelijk. En als je al hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. We gaan nog lekker muziek draaien. We gaan nog mensen bellen. De trio op de rij van Frit, hij komt nog voorbij. En uh, ja, we gaan eventjes een nummer draaien. En dan gaan we bellen met uh, ja, Johnny Bach en uh, Sylvia Romy. En um, ja... Dat is Henk Dame en wij twee samen. Dit wordt een feest voor ons alleen. Voor ons alleen. Want jij bent mijn nummer één. Mijn nummer één. Ik heb hier heel lang op gewacht.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 Wij blijven met z'n tweeën, samen heel de Zo'n leuke tijd samen met, samen met jou. Ik had nog nooit zo'n mooie, zo mooie vraag. Jij hebt mijn hart op hoog gebracht.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 wij twee samen aan de zo, dat was hij dan. Wij Henk dame. en uh, wij twee samen. Wij en aan de telefoon hebben wij uh, Sylvia en uh, Johnny Bach. <laughs> en ik zou zeggen... Sylvia en Johnny, een hele een goede avond. Ja, een hele goede avond. Uh, Johnny heeft net toevallig het telefoon tussendoor, dus ik, uh, ik weet niet of hij er zo weer bij is, maar... Uh, ja. We zijn er ieder geval wel. Oké, okay, nee, ja, we hebben in ieder geval iemand aan de telefoon, toch? Ja, we <laughs> hebben zomaar iemand, hè? Ja, ja. Hé, hey, uh, Sylvia. Ja. Als je gaat, een, uh, een lekkere cover van Barry en klop. Aline. Ja, Uit klop. de jaren zeventig. En hebben jullie vertolkt naar het Nederlands? Ja, een beetje vrij uh, uh, vertaald eigenlijk als het ware. Gewoon een beetje een andere interpretatie aangegeven. ja. Um, wat persoonlijker gemaakt ook. En uh, origineel was van uh, Noël Cordier en Va, Toutan, Alain Barrière. Ja. En dat was volgens mij 1974. En toen kwam inderdaad Perry Aileen twee weken later, zover ik dat allemaal weet. Ja, cool. uh, wij zijn op het idee gekomen door uh, kennissen, die heette uh, de Vronica Bar in Groningen. En die zei, Goh, weet je, dat vind ik zo'n mooi nummer, is dat niet wat voor jullie om het opnieuw uit te brengen. En toen dacht ik, ja, dat is wel leuk als we een koffer gaan doen... maar dan moeten we ook iets in het Nederlands dan wel gaan proberen te vertalen... of te veranderen of dergelijke. Dus uiteindelijk heb ik dus die tekst gemaakt. En zo is het liedje tot stand gekomen. Ja, want uh, jij hebt de tekst geschreven? Klopt, ja. ja. En uh, Johnny had daar niks van te zeggen? <laughs> oh, ja, hij heeft me, hij eigenlijk tekst schrijven. En, uh, en hij heeft me echt zo'n beetje laten stoeien met die tekst. Hij heeft gewoon gezegd: weet ja. je, dat is jouw ding. Ja. En daar heb ik het ook van gemaakt. En natuurlijk, uh, als hij het er niet mee eens was, dan had hij, dan had hij het ook wel gezegd. Oh, dat vind ik mooi, hè? Ja. Maar hij heeft me eigenlijk gewoon zelf die tekst helemaal laten schrijven. Ja. Ja, nee, maar uh, het is een uh, mooie tekst geworden. en uh, Dank je wel. Ja, ik zeg: uh, de, de, de melodielijn, ja, die kennen we natuurlijk. En dat is een. Uh, ja. ja zo, ...zo bekend in het gehoor... Eh, ja, ...dat het sowieso lekker klinkt. Nou, dankjewel. We hebben het een beetje in een slagenjasje gedaan. Iets ja. sneller in ons is uh, Johnny Dog bij? Ja. ja. Ja, Goedenavond. Nee, de... hey, Johnny, goedenavond. Ja, vanavond. We zijn er heel blij mee. Ja. En uh, toevallig uh, kreeg ik een telefoontje tussendoor... ...wat niet gepland was... ...maar uh, die heb ik even afgewimpeld... ...om uh, toch hier ook bij te kunnen zijn. Ja, nee, leuk dat je hier in ieder geval bij bent. Ja, Dankjewel. Ja, we, we hebben hier al, uh, ja, toch al een keer. Kijk, ja, ik heb je al een aantal keren uh, gevraagd om hier te komen, natuurlijk. Maar je zit natuurlijk wel een aardig uh, eentje weg. Ja, we uh, zitten wel een beetje uit de buurt, denk ik. Hè? In Haarlem, dat, Haarlem ja, toch? Waar ja, ja, jullie vandaan komen? Ja, ja dit is het antwoord. Legt inderdaad uh, okay, net, uh, ja. net naast. Maar we zitten ook midden in een verhuizing. Dus dat was sowieso iets te doen, eigenlijk. Nee, nee, nee, maar ik bedoel uh, Johnny destijds uh, ook uh, ja. Ja, Eigenlijk zo oh, ja, ja. Ik had het gezegd dat ik een keer uh, voorbij zou komen Het is zo druk Zo druk ja, maar uh, dat, nee. weet, je, weet je John, ik, ik begrijp dat het is, Daarom zeg ik, je zit een aardige afstand En uh, kijk, als je een keer in de buurt bent weet je, Dan ja. uh, wordt het een ander verhaal ja, nee, helemaal goed. Maar weet je, we zitten niet alleen, uh, uh, zijn niet alleen in Nederland bezig... maar nee. we zijn ook nog in Duitsland zijn we aan het uh, timmeren aan de weg. Ja, ja, ja. We zijn ook veel onderweg in, in noord greemd westfalen vooral. En uh, ja. sliciut Holstein. Dus ja. Uh, ja, we hebben een heel druk bestaan om eerlijk te zijn nee ja, ik weet het. Ik weet het. <laughs> Daarom zeg ik ik, ik, ik volg je natuurlijk al, uh, al heel lang. want ja, ja, je, ja, je, je, je zit Je zit al aardig, uh, aardig tijd in het vak... Om maar zo te zeggen. Uh, Sylvia ook, denk ik. Ja, ja. Ja, klijk, ja, Sylvia. ja bijna net zo lang toch, hè? Nou ja, jij is van 42 jaar en ik is van 36 jaar. Oké, okay, dat nou, ja. is een paar jaar. Het is niet, <en ja. laughs> niet zoveel zo als je snel jaren, zegt. Maar ja, wij zijn op dit moment zijn we heel fanatiek ja. in het uh, componeren en het teksten. We schrijven liedjes voor andere mensen inmiddels weer en ja. ook voor onszelf. Zijn het ook, wij... zijn het ook wat bekende mensen, Johnny? Um, ja, wij uh, schrijven voor, uh, voor een aantal mensen in Duitsland. En we hebben voor jou, uh, voor de familie van. Uh, sorry dat ik even, dat ik even. <laughs> nee, uh, wat zeg? We uh, hebben voor uh, de familie van uh, Wagner, uh, hoe heet nou? de Wagner. Weet je nou? Jan was Ja, ja, precies ja, daar nee van of zo. Of een, of een, ik ben even zijn naam kwijt. Want we hebben laatst we hebben nog drie liedjes. Uh, Rudy Wagner. Even. Oh, dat is Rudy Wagner. Ja, Rudy, ja. Ja, we Rudy Wagner. Hebben we hebben een stuk of zes liedjes <laughs> geschreven. Die zouden uitkomen, maar we hebben nog tot nu toe. Niets, uh, niets gehoord. Nee. Uh, maar wat, komen, wanneer de, wanneer ja. de planning is, maar... Uh, voor, voor Rudy Wagner dus. En uh, in Duitsland voor Amigos. Uh, Judith De Mel. En hebben een aanvraag nog gekomen uh, via Duitsland. Eigenlijk Dat zijn niet echt bekende mensen. Althans, ik ken ze niet. Dus ja. dat hoopt, maar jij wel, hè? Nou ja, ja sommige, sommige mensen zijn natuurlijk ook... Uh, toch wel bekend uh, voor, voor een hoop mensen in Nederland, natuurlijk. Los, ja. Ja. Dus ja... Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat blijft altijd. Ik denk dat dat uh, uh, eh, België, Duitsland, uh, uh, ja, dat het altijd wel uh, uh, in Nederland terecht komt. Ja, nou, om heel eerlijk te zijn. Wij zijn heel blij dat wij toch uh, de, de richting uh, Nederland eigenlijk een beetje meer op gaan. Want we, het is een fantastische taal om in, in te schrijven. Ja. Uh, het is ons moederstaal. Sylvia schrijft fantastische teksten. Ze heeft ook als je gaat. Ja, dat ook. De, de ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zat. Maar dat, dat heeft ze geschreven zolang je bij me bent, heeft ze ja. de tekst. En uh, zij, zij kan dat heel goed, en dus uh, ja we gaan er gewoon mee door. Oké. Okay. Ja, nou ja, dat zeg ik, de tekst is uh, ja, prachtig. Ik, uh, ik bedoel, ja de, de melodielijn die kende ik al. Ja. En, en uh, ja, de tekst moet daar gewoon echt goed bij passen. Dat vind ik altijd. Oh, ja. in, in dit geval uh, in dit is geval... De spijt op de kop geslaan. Ja, klopt ja. inderdaad. Ja, want ik heb uh, uh, toch wel verschillende koffers daarvan gehoord. En dan denk ik van, ja, mm, het is er net niet. Weet je, en, ja. en, en deze, ja. deze wel. De, deze recht. Dat is rechts... een hele compliment. Ja, je wel. Dankjewel. Ja, nee, want het is echt waar. Uh, de, de, ja, ik, ik ben altijd toch wel iemand die uh, ja, vaak naar teksten luistert. Ja. En, en ja, het gaat ook ergens over natuurlijk. Hè? Dus, dus voor ieder, iedereen kan natuurlijk uh, denken als je op een kruispunt zit in een relatie wat je niet de kant op moet, ja. maar in dit geval uh, is het voor mij persoonlijk geweest, want het heeft te maken met het overlijden van mijn moeder, ja. uh, op, uh, zeg maar anderhalf jaar geleden inmiddels wat het met mijn vader met mij heeft gedaan op het moment dat zij zo abrupt uh, het ontleven is gereden. En uh, dat we dus eigenlijk geen afscheid hebben kunnen nemen. En daar heb ik gewoon de tekst eigenlijk op, uh, daar is die tekst eigenlijk op gebaseerd. Wat dat, dat gevoel een uh, beetje doet als je dus helemaal ook niet geen afscheid hebt kunnen nemen. Ja. ja, maar ik denk dat het juist door je gevoel in te leggen, dat dat uh, juist tot z'n recht komt. Ja, dankjewel. Ja, het is echt recht aan mijn hart. Ja. Dus, uh, ja. Nee, maar zeg dat ik, ik dat. Wel het niet eigenlijk. Het is belangrijk, weet je. En dat uh, ja. muziek en tekst. Uh, ik heb dat ook uh, bijvoorbeeld met de popgroep uh, Bluff. ja, oh, ja. Die, die hebben zo, zulke prachtige teksten. Ja, Ik, ik luister ik er luister luister altijd al naar... Ik weet niet altijd trouwens van Bluff. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Maar van Bluff, ik vind het helemaal te gek. Ja. Alleen, ik vraag me af... ...en welke het gaat... ...ik denk dat je je eigen interpretatie... ...met dat soort liedjes en teksten moet maken... ...want af en toe gaat echt ook helemaal niets van was... ...wat er van hele nummer over gaat... ...dan wil heel vaak... Dat is waarschijnlijk hun kracht... ...want het is wel echt goed gedaan altijd... ...maar heel op de teksten gewoon ...ja, nou ja, dat vooral... ...en ja... ...het klopt allemaal, weet je... ...en daar gaat het om... ...ja, tuurlijk... ...en als de luisteraars... En precies zo over denken nou, dan kunnen ze alleen maar beter worden. Ja, ja toch? Ja, nou, ja, ja. Volgens mij volgen op het uh, nummer uh, ja, hartstikke goed. Ja, we zijn heel blij met de aandacht. We zouden eigenlijk al met een nieuwe single bijna uitkomen, maar we hebben dat even Even gewacht. Opgezet. Ja, eigenlijk was 7, 8 februari stond al eentje gepland, ja. maar door de verhuizing zitten was het een beetje huis. En hebben we, moeten we dat gewoon uh, schuiven naar de zomertijd. Uh, als het goed is 31 mei, komt daar iets nieuws van ons uit. Ah, oké. Okay. Anders was het in februari al geweest. Dus, dus eerst nog even genieten van dit nummer? Ja daarom, en, uh, we zitten toch een beetje in die komkommertijd vind ik eigenlijk. Uh, ja. Hè, we hebben een beetje, er is de... dus nog geen lentegevoel, dat moet allemaal nog even komen in maart. Nou ja, <lacht> nou, het, het lentegevoel ligt ver weg in ja dat moet ik dus uh, dus vandaar ja ja Kijk, ja. hey, maar um, ja, het volgende nummer leg we klaar dus uh, ja. maar wat, wat wordt dat ook een cover of uh, is dat een uh... ja ja uh, we hebben nou ja waarschijnlijk gaan we nog iets uh, de studio weer in dan omdat uh, Qua tijdschema van het jaar denken wij dat het nummer wat we eigenlijk van plan waren. dat we dat een beetje moeten uh, naar het najaar gaan uitbrengen. Ja. Omdat het gewoon niet even te is. Het wel een slagersausje. We hebben het nummer wel helemaal veranderd. Ja. En de, dus de volgende gaan we nog inzingen. Dus dat kan nog alle kanten op gaan. We hebben wel een idee erover. Maar, uh, maar zelfs een eitje tweet dus liedje weer. Of gewoon nog wel, iets wat samen leuk vinden. Dus dat, dat weet ik nog niet 100% zeker. Dus ook voor ons nog een beetje spannend. Ja, dus uh, het legt nog niet op één lijn. Uh, nou, jij wel ligt we op één lijn. Oh. <laughs> ja, juist wel. Ja, juist wel. Ja, juist wel. Het we kost allemaal bij elkaar, hoor. Alleen, wij vinden zoveel dingen leuk. Ja. ja. En uh, we zijn heel enthousiast eigenlijk. En kijk, uh, ik zeg dan ook wat, we zijn er gewoon... Uh, Nuchter, we uh, zijn geen kapitalisten. Dus je kunt geld ook maar één keer uitgeven, zeg <coughs> maar. Dus uh, dus de tijden zijn wel veranderd met vroeger ja, dan nu. Dus je moet gewoon heel goed nadenken van welke single uh, vinden wij leuk om uit te brengen en wat zal het publiek ook aanspreken. Dat is natuurlijk wel een win-win situatie als het van beide kanten mooi wordt. Ja, dat, uh, dat moet ook vinden. Ja. En ik denk als je een rustige plaat uitbrengt in de zomertijd, dat het dan waarschijnlijk te weinig. Uh, een voorrang zullen krijgen. En dat mensen dan denken, ach, nou ja, ik vind het een leuk liedje, maar... Hè, we, we zitten eigenlijk niet daar niet meer op te wachten. We hebben eigenlijk die, uh, die, die rustige periode nu gehad. We willen graag weer een beetje meer jong uh, erin. En uh, dus vandaar dat we dat waarschijnlijk even andere keuzes moeten maken. Ja, nou ja, een hoop mensen... Ja, ik heb toevallig net iemand uh, in de studio gehad... Die, ja, die dacht er ook anders over. En ja. die heeft een, een letternummer uitgebracht. En eigenlijk in... Oh. Ja, dus dan denk, ja, van ja... had dat niet even kunnen wachten, nee ja, Er zijn andere ja, gedachten. Ja, precies. Dus, uh, dat is gewoon zo. Ja, alleen wij, wij uh, nou ja, hè, normaal gesproken, dan hadden we dus gewoon een mooie opvolger van als je gaat, gaat. Ja, ja, ja. Maar uh, dat gaan we nu gewoon even anders doen. We hebben wel een goed idee erover. Alleen moet we in de studio weer duiken om het uh, alsnog weer uh, te gaan uh, creëren, zeg maar. Ja, nou ja, in ieder geval, uh, we blijven jullie volgen. Ja, dat vind ik uh, hartstikke leuk. Ja. En, en sowieso, uh, uh, ja, mo mocht ik uh, wat horen van uh, Dennis... of uh, uh, ...het dergelijke... Ja, dan, uh, helemaal goed. Dan ben je altijd welkom, me het zo zeggen. Nou, fijn. Dat is, uh, in ieder geval, we zijn in ieder geval heel erg bedankt... Uh, ...voor jouw aandacht, ook voor ons. Ja, voor het waar... plaat, even voor de, voor de babbel ook... ...die je ons met het spoed, Gewoon even gezellig, leuk. Uh, ja, toch een leuke kennismakinggesprek. Ja. We zijn er blij mee. Ja, en uh, waar kunnen mensen jullie volgen? Nou, sowieso op social media. Instagram, JohnnyBach9, als, uh, als ik me niet vergis. Ik sta gewoon heel saai... Niet op Instagram, alleen op Facebook. Okay. En uh, onder Sylvia Romi en Johnny Bach kun je ons uh, vinden, ons samen wel vinden. Kijk lekker gezellig op YouTube. Wat ik voorheen uh, gedaan heb onder de naam Sylvia Corpier. Ja, dat ik heb mijn naam aangepast. Ja, ja. En uh, dus ik heb heel veel dingen uitgebracht. Ook in duo formaat. Waar ik vroeger in heb gezeten als Peter en Sylvia. Mijn Engelbewaarde tijdens uit jaar 2003. Ja. Waar heel veel mensen mij van kennen. Daarna ben ik solistisch lange tijd natuurlijk bezig geweest. En ook Johnny heeft ontzettend veel platen gemaakt. Ook ja, voornamelijk in het Duits ook heel veel in het Engels. Ja. <laughs> ja. Hey, uh, nou ja, overal te vinden dus. Uh, struim ja, lekker, de, right. uh, lekker het internet af, zeg maar. En, uh, ja. Nou, dan gaan we <laughs> ja, deze... Ik heb uh, ze altijd een leuke reactie uh, achterlaten op, op, op uh, YouTube, op kanalen. Ik vind hem hartstikke leuk. We reageren altijd terug. Dus dat, uh, ja, ik zou zeggen, en, uh, geen, geen nare berichten, want uh, ja... Nee, liever niet. We, dat, uh, de houders Nee, maar <laughs> goed, uh, die, die, die mensen heb je ook, weet je wel. Die moeten altijd ja, eventjes... Nou ja, die mag je ook hebben, maar die fles zijn en kunnen beter dan maar gewoon... Uh, nou ja, ja de, ik, ik zeg altijd, dan moet je gewoon niet luisteren. Uh, precies, dat zou ja. altijd een knop op die, op die radio-tv. Doe maar, had hadden vroeger zo'n mooie plaat over. Dus, ja. Er is geen bal op de tv, maar... <coughs> ja, dat was Doe maar. Ja, dat was Doe maar, inderdaad. Ja, met Doris D. Ja, geweldig hè? Ja. <laughs> Dus uh, ja, ik denk gewoon iedereen uh, heeft zijn eigen smaak. En dat is nog goed ook, want we hoeven niet allemaal hetzelfde te eten en te drinken. Nee, zo is het. Dus, uh, gewoon respect houden voor elkaar. Een beetje lief zijn voor je medemensen. Kom je dan heel eind, hè? Zo is het. Er is nog nooit een kocht gevonden die koken kan alle monden. Precies. En dan zegt de kapper die hem, pluk de dag. Zo is het. Dan uh, maak er wat moois van. Oké. Okay. Ja? Hé hey Sylvia, als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem draaien. Gaan we doen, lieve luisteraars. Hier is dan de groep nieuwe zinger van Julie Bach en Sylvia Romi. Als je gaat. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt joh. Graag gedaan. En, uh, en ja, tot, tot de volgende, volgende ronde. Ja, een heel fijn weekend. Hey, goed weekend. Ja, bedankt je hè. Doei, doei. Doei, doei. Dan stort mijn hele in mijn lief, jou afscheid het verwarmen. Als je gaat. Als je gaat.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 Zijn, jou, Als, je gaat, Als je gaat Dan leek jij voort in mijn gedachten In het dagboek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 Samen zijn is dan Johnny Bach en Sylvia Romy en als je gaat het prachtige nummer van de uh, en Aline uit de jaren 70. Ja, heerlijk. Maar ook zo deze. Maa kanters en uh, maar dan kom ik terug. Op een mooie zomerdag dacht ik even niet meer aan wat ik thuis had zitten. Ik verloor me even, want alles was me even te veel. niet langer doorgaan met al die leugens en verhalen want wat ik thuis zat zitten is met geen euro te betalen maar dan Dus, maar dan kom ik terug en uh, ja, we gaan terug naar 1991 en jij bent de mooi van het album zolang je van geluk en dromen, koos Albert in het blanke neon sta ik wat naar jouw gezichtje je al. luister zachtjes je oor, woorden die je zo graag hoort maar je slaapt al Ik durf je toch te zeggen, dat ik zoveel van je hou, wat moet ik, alleen is zonder jou. Jij die alles voor me bent, ieder haatje van me kent, liefde, wat moet ik zonder jou. Jij bent de man. Niemand van het als je lang voel ik hetzelfde net als toen. Ik heb geen spijt, Hetzelfde nog ik doe, Waar ik ga of waar ik sta In gedachten ben je dan, liefde Een momentje zonder jou Maakt me in triest en kaart Liefde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 Want als je lang voel ik het net als toen Ik heb spij, dat je bij me bent gekomen Want als het moest, zou ik hetzelfde nog niet doen Je bent te mooi om alleen maar van te dromen. al dan je loopt. Zo, dat was het dan. Van de album eh, Salonje van Gelukkig en Dromen. Uit eh, ja, 1991 alweer. Goos Albert hier bij CFM Entertainer View. Dat allemaal op die 106.9, 104.5. DAB Plus 6A. En natuurlijk uh, die internet over de hele wereld. En aan de telefoon uh, ja, hebben wij niemand anders dan Mark Doldersen. Mark, een hele goede avond. Een hele goede avond. Hé, hey, jij hebt ook een mooie signal uitgebracht? Ja, mooi hè? Ja, vooral mijn vrienden. Ja, klopt. Ja. Hé, hey, maar uh, ja, hoe is, uh, mijn beste vrienden, uh, uh, hoe, hoe is deze single tot stand gekomen? Nou, ja, het is een uh, plaatje van de man die we net al draaiden. Of uh, van de Haafzangers, uh, sorry. Ja, uh, ja 1991. Uh, uh, ja, gewoon een hele grote hip voor ze. En uh, ja, het liedje ken ik al heel lang. En uh, nooit in, in, ja, in gedachten had van, nou, hier ga ik wat mee doen. voordat ik met mijn vrouw uh, terug in de huis van vrienden. En uh, ik denk, ja, kort liedje voorbij kwam, ik, hier moet ik wat mee doen. Ja. Gewoon lekker rustig aan beginnen, daarna gas erop en niet weer loslaten. Nou, zo, gezegd, zo gedaan. Ik heb een idee uh, bij Frank Verkooien neergelegd. Uh, we hebben een vorige single ook eens uh, gemaakt. Dat was ja. de eerste, eerste samenwerking met hem. Ja, die beviel zo goed. En uh, ja, Frank die zegt van, nou, je kan ik denk wel wel mee. Nou, we hebben het idee doorgesproken, hoe gaan we de single aanpakken. Ja, en daar hebben we eigenlijk een soort eigen liedje van gemaakt. Uh, het is natuurlijk een cover, maar ik krijg heel vaak de mensen zeggen van, uh, ah, pas echt bij je. Je hebt het echt naar jezelf toegetrokken. Ja. Uh, maar wel de tekst gewoon lekker origineel gelaten En uh, ja, zo is het liedje ontstaan. En uh, wat ik zei, het is mijn tweede samenwerking met Frank Verkooijen En uh, ja, het liedje doet gewoon super. Wordt constant aangevraagd. Zangers die, uh, die vragen om de, om de band om te mogen zingen. Dus uh, ja, ik denk gewoon een, zeer, uh, een zeker geslaagd liedje. Ja, want de vorige zingen was de Grieks zo, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja, ja. En uh, ja, wat, uh, heb, je, heb je al wat nieuws op de plank leggen, trouwens? Of, uh, of wacht je eerst ja, nou, met dit? nummer de... Ja, het is uh, um, Eerder was ik altijd echt vooruitdenkend. En dan had ik helemaal een, uh, een plan uh, gestippeld, zeg maar. Ja. ja, dat heb ik nou absoluut niet. Ik heb dat eerder altijd gedaan. En liep het liep altijd net anders. En dat liep anders. Dus ik heb nou gewoon, ik werk gewoon van single naar single in principe. Ja. Um, ja, nieuws ligt er nog niet. Maar we zijn wel met ideeën bezig. Van uh, ja, wat gaan we doen? Um, ja, wat doet een bellet? Uh, pakken we deze lijn door. Um, ja, dat is allemaal nog een beetje in de kinderschoenen en uh, ik heb wel veel contact met Frank van ja, wat is de volgende stap? Ja. Griekse ogen heeft goed gedaan, nou, deze heeft gewoon echt uh, veel beter gedaan dan die Griekse ogen. Ja, goed. Ja, en uh, ik, ik, ja, ik ben gewoon kijkende, ik ben zoekende, um, ik denk toch een beetje mijn eigen ik, maar we proberen dat uit te bouwen en kijken wat erin zit. Dus uh, ja, een nieuw single, ik, ik, ik denk dat die rond nou, eind februari maart misschien dat er wel uit gaat komen, ja. uh, maar wat we concreet gaan doen weten we nog niet, wordt in ieder geval geen, uh, geen cover. Nou ja, de, de ja. Zomers, een beetje zomershits, of... Uh... Ja, nou, dat, ik, ik denk dat ik tegen de draad inga, zo zeg mee. Maar. Ik, ik ben wel een van uh, iedereen die vaart met een boot mee, zeg maar. Ja. We gaan naar de zomer toe, lekker zomersingel. Um, kan wel hoor, kan nog steeds, dat er een fijne zomerplaat uitkomt. Uh, maar kan ook weer dat ik tegen de draad inga. Dus ik, uh, ik heb wel geleerd in de loop der jaren dat, uh, ja, volg gewoon je eigen pad, zeg maar, wat je graag wil. Ja, ja, en, ja en, inderdaad. Ja, dat is gewoon belangrijk. Kijk, ik kijk, kijk wel natuurlijk wat er allemaal gebeurt. Uh, maar goed, ik kijk vooral naar mezelf omdat we daarmee bezig zijn. En uh, ja, dan gaat dat zeker goed. Ja, hey, en uh, uh, waar kunnen mensen jou volgen? Uh, nou, elk social media platform: uh, Facebook, uh, Twitter, Instagram. Uh, ja, natuurlijk. Ja, dadelijk. Ja, uh, mijn eigen website die is dadelijk uh, klaar. Gewoon markdolsen.nl. Ja. ja, Google. Spotify Keaser, YouTube. Nou eigenlijk. Het is ja. tegenwoordig hartstikke makkelijk. Ja, want uh, jij doet het ook aan uh, TikTok of niet? TikTok, nee. Iedereen die zegt wel, je moet aan TikTok doen. Maar ik ben eigenlijk ook wel een, een, een, een, ja, een facebase, zeg maar. Ja. Ik begon lekker mezelf en ik hou van een geintje en eh, uh, uh, ja, we hebben altijd lol onderweg. Dus uh, ja, ik zit eigenlijk wel aan te denken om TikTok te doen. Ja, nou ja, dat, en, uh, dat, dat, dat, dat met soort dingen. Met, met ja, dat soort dingen inderdaad. Dat is uh, ja, uh, dat hoort bij TikTok hè. Ja, ja, daarom. En, maar, ik, ik ben nooit zo een van, uh, elke, elke keer we posten en dit en dat. Ik begon lekker, uh, nou, ik zeg maar, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. Voor de mensen die me niet kennen en uh, ik doe gewoon lekker mijn ding. Maar het is wel tegenwoordig wel belangrijk. Tegenwoordig social media is heel belangrijk om mezelf te laten zien en te laten horen. En, uh, ja. ja, we zijn er zeker mee bezig om dit jaar zeker uh, gas bij te geven. Dus, uh, we gaan het ja. zien. We ja, hey, maar Heb jij nog een bepaalde lijn dat je denkt van, ouwe, ik, ik wil er drie uitbrengen in een jaar? Of, uh... Ja, nou, dat wel. Ik heb uh, verhoogd minimaal twee. Ja. Uh, ligt er net aan hoe de singles lopen. Kijk, uh, de bijvoorbeeld deze, mijn beste vriend, die doet er die doet nog eens steeds hartstikke goed. Ja, dat vind ik een zonde om gelijk een plaat achteraan te knallen, want dan word je eigenlijk een beetje in een vergeethoekje gegooid. Ja, daar moet je ook mee oplossen. Op uh, uh, uh. Ja, daarom, ja. Maar, minimaal twee, misschien wel drie, misschien wel vier. En. Uh, ja, langzaamaan toch wel een album toe werken. Oh. Ik denk dat het dit jaar niet sowieso niet wat hoor. maar in ieder geval, ja, op een gegeven moment dat je toch heel veel nummers hebt. Ja, ja toch een paar erbij en dan uh, heb je toch een mooi album bij elkaar. Dus uh, ja, dat, dat zijn allemaal plannen. En uh, wat ik al zei, we zijn gewoon lekker bezig en we kijken gewoon dag voor dag. En uh, ja, we, we blijven gewoon lekker uitkomen met nummers. En uh, ja, het loopt gewoon goed. Ja, je weet het hè, ook dromen kunnen uitkomen. Hè? Ja, daarom. Kijk, uh, je wint uh, wat bij de staatsloterijen dat je een hit hebt. Ja. <laughs> dat is een makkelijke stap. Uh, ja, we zitten met z'n allen in een vijfetje. Um, ja, en ik, ik, ik ben gewoon lekker nuchter daarin, denk ik. Van, ja, doe gewoon lekker je ding. Uh, Mijn boekingen lopen goed. Nou, dat is, uh, dat, dat is gewoon het fijnste wat er is. Ja, en ja. Ja, nou, dan je eigen nummers toch horen brengen, daar ook nog een beetje om geboekt worden. Nou, dan, uh, dan heb ik al uh, gewonnen, zeg ik ja, altijd. Daar uh, staan je wel met ja. 1 voor. Ja, daarom en alles wat erbij komt, dat is gewoon super. Ja. En uh, wat ik zei, de doet het goed. De artiesten vragen hem dan voor te zingen, dus uh, ja, we zijn blij. Oké. Okay. hey Mark, ik zou zeggen, bedankt voor jouw uh, praatje. En uh, ja, als jij hem ja. de, uh, zo, zo meteen aan wil kondigen, dan gaan wij hem draaien. Ja, nou, iedereen bedankt voor dit fijne radiostation station. En uh, natuurlijk luistert en uh, van de fijne muziek geniet. En uh, ja, hier komt een nieuwe zingel, Mark met mijn beste vrienden. Hey, dankjewel, Mark, en een uh, heel goed weekend, hè. Hartstikke bedankt, hetzelfde. Hey, dank je, hoi hoi. hoi hoi. Schat, ik doe het voor jou, maar wat moet ik hier nou? Op zo'n feestje als hier. Ik wil feest in de tent, want dat ben ik gewend. Ik verlang naar een goed glas bier. Trek je jas maar vlug aan, laat die cocktail maar staan. Schat, volk nou, vol die boven. Dolsen en het uh, over mijn beste vrienden. En uh, we gaan een verzoekje draaien die is afkomstig van Miranda uit Rotterdam. En jij wilde een plaatje horen speciaal voor mij Henk Bernhard. En ja, ik heb er een genomen uh, zonder grenzen, eindeloos.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 Zon opkomt. Je bent bij mij, ik ga nooit meer van jou. Heen. Dat was Jan, zonder grenzen eindeloos, hier bij CFM Mentor Vertraining tot de klokjes van 7 uur. Dit was Henk Bernhard. En ja, het blijft toch een heerlijk nummer, gevraagd door Miranda uit Rotterdam. En dat allemaal, ja, de enige echte en ikke, ikke, ja. Hey Tom, een hele goede avond. Goede avond. Tom Kranen, dames en heren. En ja, hij heeft een hele mooie nieuwe single. En in deze is getiteld Parijs. Ja. Toch? Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Je Mooier bent, kan hier. ik hem niet inleiden. Dat zei je? Mooier kan ik hem niet inleiden, zeg ik. Nee, toch? Nee, dat ja, klopt. Kijk, hey, maar uh, wat kun je vertellen over deze single? Uh, hoe is die uh, bij jou tot stand gekomen? Nou, ik, uh, ik heb ooit een melodie in mijn hoofd gehad En toen heb ik altijd gezegd van... Uh, nou ja, ik uh, wilde wel eens een liedje op gaan schrijven. En toen ben ik in de studio ingedoken bij, uh, bij Randy Watzels. Daar hebben we een heel liedje uitgeschreven. Ja. Uh, eerst het muzikaal en daarna de tekst. Hey, ik ben uh, uh, ja, eigenlijk twee, twee uurtjes. en uh, ja, Dat is de single eigenlijk geworden. Ja, dat zijn de nummers, hè? Je ja, zegt altijd dat het de hit zijn, zegt altijd. Ja, uh, ja, vaak wel. Ja. Dus, dus laten we het hopen. Dat moet toch uitblijken, zeg ja, toch? Uitblijken, zeg. <laughs> Uit. is het is een leuk liedje geworden en ik ben er best trots op. Dus uh, ja. Ja, dat mag ook, hè? Ja. Hey, um, uh... Ja, deze single is nog niet zo gek oud. Nee, anderhalf maand, denk ik. twee maanden. Ja, ja, dus. Uh, maar toch de vraag: uh, ben je als stiekem ergens anders mee bezig? Natuurlijk, natuurlijk. We moeten altijd bezig blijven, toch? Nou, ja, ja zijn dat we... zijn we zo. Ja, volgende week gaan we de studio weer met, uh, met het nieuw liedje. En, ehm. Uh, en, ehm. Uh, uh, uh, ja, we kennen meer het dier in mijn hoofd. Alleen, nou moeten we even kijken of we iets kunnen breken. Ja, het is, een uh, Upt potje. Tuurlijk. De Tom ja, de, we echt, hebben uh... een uitstapje gemaakt naar de pop. Ja. Alleen, uh, ja, dat is niet erg goed bevallen, dus we willen nu een beetje in het tempo blijven. Ja, oké. Okay, want ja, het, het, het moet bij je passen, zeg ik altijd. Ja, nee, dat klopt. Uh, ja, Popgenre is op dit moment gewoon zo heel moeilijk in Nederland. Want ja, het, ja. Echt pop, pop, dat, best, ja, dat, dat bestaat niet echt meer. Ja, Susanne Vreeg tegenwoordig nog. Ja. Maar dat is het niet. En uh, ja, bij mij is het toch wel het feestgenre wat mij meer ligt en waar ik toch wel mijn ei beter in kwijt kan. Ja, het is inderdaad. Uh, uh, uh, ja, toch -to, eigenlijk verlang ik wel weer een beetje naar uh, uh, nummers zoals uh, destijds waren. Uh, van een nederpop, weet je wel. Ja. En, en dan denk ik, uh, ja, dat, dat, dat mis ik toch wel. En, uh, uh, je zegt net, uh, pop, ja, dat, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd, maar. Ja. Ja, weet je, ik heb het natuurlijk al een tijdje geprobeerd met uh, popmuziek. Alleen. Uh, uh, popmuziek is, uh, ja, meer. Uh, Jeroen van de boomstijl van vroeger. En dat is niet meer deze tijd. Nee. Nee, nee, nou ja, maar waar, maar waar ik het dan over heb, is, is eigenlijk inderdaad uh, de bandjes uh, zoals doen, Maar, Kedans, uh, Toontje Lager. Uh, weet je? Ja, dat, ja dat, kijk, ik, ik vind dat schitterende muziek. En dat ja. is schitterende muziek gevonden. Uh, ik heb zelfs over om een, een tijdje uh, die, die muziek te gaan coveren in een feestgenre. Ja. Uh, maar ook die nummers, eigenlijk, ja, daar moet je eigenlijk ook stiekem weer uit van afblijven. Uh, ja, er zijn, uh, er zijn nummers, ja, maar goed, weet je, ik zeg altijd, het, het is uh, een rare tijd, en uh, ik zeg altijd, als jij het niet doet, doe een ander het. Dat is zeker waar, ja, daar heb ik al een paar keer meegemaakt, dat ik een nummer in mijn hoofd had, uh, wat ik wilde coveren, en uh, uiteindelijk nooit gedaan heb, en uiteindelijk bij een ander artiest een hit wordt, dat je dan wel begint te zoeken. Ja, maar. ja, ja, ik zeg altijd, ja, het slaat aan of het slaat niet aan, ja. Weet je, ja. je altijd, uh, een gok? het is altijd een gok. Dit is altijd, Zoals is altijd met elk nummer, ook, nummer ja. wat je nu schrijft, dat is altijd een gok. Ja. Maar inderdaad, ik ben het ook met je eens dat bepaalde nummers, ja, daar moet je gewoon eigenlijk niet aankomen. Nee, ja, in 2017 heb ik ooit André Haas gecoverd en dat vond ik al heel tricky. Ja, ja, ja. Maar, uh, uh, ja, dat is toen goed gekomen, maar sommige nummers moet je wel vanaf blijven. Ja, inderdaad, ja, uh, André Haas wordt natuurlijk heel vaak nu gecoverd. Ja. En, en um, ja, ik zeg altijd, uh, je moet uitkijken dat het niet gaat vervelen. Dat is zeker waar. Dat is ook de. Met een nummer. Ook als je zelf schrijft. Ja, ja, ja. Hey, maar uh, jij bent al stiekem bezig uh, in je hoofd. Uh, met uh, het volgende nummer? Ja, zeker. En uh, waar kunnen mensen daar uh, uh, ja, jou blijven volgen? Natuurlijk. via we de website www.tomkranen.nl. En voor de Tom Kranen schrijft met t-h-o-m-c-r-a-n-e.nl. -a -a ja. Of via Instagram, Facebook, YouTube. Noem het zo gek niet. En je vindt alles over me. Ah, oké. Okay. En uh, uh, TikTok uh, doe je ook een beetje mee ja, zingen? Nou, ik heb TikTok wel om uh, uh, te zelf een beetje te kijken, maar ik ben niet van de filmpjes. Daar moet ik een beetje onderzoeken hoe dat werkt. Ah, oké, okay. nou ja, in ieder geval uh, als, je, als je met de auto vol zit onderweg ergens naar een optreden, dan uh, uh, een beetje gek doen uh, uh, werkt het altijd. Ja, dat is waar. Dat is waar dus, uh, maar ik, ik ben ook te volgen op TikTok inderdaad. Nou, uh, goed. goed uh, wat hier is kan ik komen, zeg ik altijd. Dat is zeker waar. Hey Tom, ik zou zeggen, uh, kondig jij jouw single aan? Dan gaan wij hem draaien. Dan kunnen we nog net alles uh, voor, de, voor het nieuws afsluiten. Ja, jullie hebben super bedankt voor jullie tijd en we spreken elkaar sowieso de volgende single weer. Ja. En uh, beste luisteraars, mijn naam is Tom Kraan. Dit is mijn nieuwste single, Parijs. Hé, hey Tom, ik zou zeggen een heel goed weekend. Jullie ook. En uh, dankjewel voor de, ja, voor de, voor de talk. <laughs> ja, tot snel weer. Hey, tot snel weer. Hoi hoi. Maar toen zag ik je staan, je liep zomaar voorbij In één klap was het leven heel anders voor mij Je draaide om en keek, ik wist niet wat ik zag Die schone aan de scène veranderde mijn dag Bonjour, je hebt het is wat ze me toen zei Maar de Franse taal was nog onbekend voor mij Maar aan lichaamstaal vertelde me genoeg Ik wil met haar vanavond het liefst tot morgen Was ik totaal verkocht? Ik wist niet wat ze zei, maar ze wisten wel wat ik zond Ze was de allermooiste. Ik opende mijn ogen en zat daar zonder stroom. Want ik zat daar alleen en jij liep daar heel gewoon. Je speelt een mooiste scène aan de scène in mijn droom. En ik vroeg mijn broer z'n ik was totaal verkocht. Ik wist niet wat ze zei, maar ze wist wel wat ik zocht. Ze was de allermooiste, dat zag echt Verkocht. Ik wist niet wat ze zei, maar ze wist wel wat ik zong. Ze was de allermooiste, dat zag echt iedereen. We fransen zouden leven, dat voelde ik meteen. En ik wil mijn brassen wachten, ik was totaal verkocht. Ik wist niet wat ze zei, maar ze wist wel wat ik zong. Ze was de allermooiste, dat zag echt iedereen. Rode wijn. De avond had niet mooier kunnen zijn. Zo, uh, ja, dat was die dan, Tom Kranen en Parijs. Ik heb nog even een zoekje, die is afkomstig van uh, Wibby uit uh, Rotterdam. En die vraagt een blaadje aan, uh, voor, uh, speciaal voor uh, Mijn en Mijn Wederhelft. Nou, dankjewel daarvoor. Het was wel cool, En eh uh, ja, ik mocht er eentje uitkiezen, kiezen, Ruitonders. En eh uh, onvol... Er is een tijd van komen. te zijn. Maar het was geen realiteit. Het is weer terug die eenzaamheid. Zolang met Die is nu gekomen. Ja, helaas zitten we weer op. Maar weer twee uurtjes entertainer voor jou. Ik zou zeggen, graag tot volgende week. En uh, denk eraan vanaf 2 tot 7 met uh, Zandvoort voor jou. En dat allemaal met uh, Benno, Rob Harms en ik, zei de gek. Ik zou zeggen, tot dan. Tot volgende week. En uh, stem zeker af. Uh, kijk mee op YouTube en uh, kijk mee op ons kanaal. Ik zou zeggen, tot dan. En een heel goed weekend.